Is dat de baard in de keel te krijgen. De andere koningen zongen des te luider en zo leek het nog wel wat. Veel boeren hadden met nieuwjaar een varken geslacht en ze beloonden de wijs uit het oosten dan ook vaak overvloedig met worst en spek. Die nacht sliepen ze op de hooizolden van de smederij in Petershein. En daar had Krabat voor het eerst zijn wonderlijke droom. Op een balk zitten elf raven naar me te kijken. Ik zie dat het linker uiteinde van de balk leeg is. Een hese stem die van ergens ver weg uit de lucht lijkt te komen... roept mijn naam. Maar ik durf geen antwoord te geven. Krabat. Krabat. Ga naar de molen in Smaartskool. Het zal je niet berouwen. Gehoorzaam de stem van de meester. Krabat! Ga naar de molen in Smaartskool. Wat kan een mens toch op op onzin met elkaar dromen. De daaropvolgende nacht kreeg hij dezelfde droom. De stem riep zijn naam. De raven krasten, gehoorzaam de meester. Dat zette de rabat toch wel aan het denken. De volgende morgen vroeg hij aan de boer waar ze overnacht hadden... of die ook een dorp kende dat Schwarzkolm of zoiets heette. Schwarzkolm. Schwarzkolm, jawel. In het bos van Hooiersweerda. Langs de weg naar Lijpen, daar is een dorp dat zo heet. En weer droomde Krabat van de raven... en van de stem die uit de lucht ging te komen. Alles ging precies als in de eerste en tweede droom. Toen besloot hij de stem te volgen. Bij het krieken van de dag, terwijl zijn makkers nog sliepen, glipte hij weg... Van het ene dorp naar het andere vroeg Krabat de weg. De wind joeg sneeuwvlokken in zijn gezicht, zodat hij om de paar stappen stil moest staan om zijn ogen uit te wrijven. Schwarzkolm was een gehucht op de heide. Aan weerskanten van de weg lagen huizen en schuren bedolven onder de sneeuw. Uit de schoorstenen krinkelde rook. Mesthopen lagen te dampen, vee loeide in de stallen. Krabat zocht vergeefs naar een molen. Naar de man die met een bos rijshout op zijn rug kwam aanlopen vroeg hij de weg. We hebben hier in het dorp geen molen. Ook niet hier ergens in de buurt. Wat oh, bedoel je die? Ja, in het Kooselmoeras aan het Zwarte Water. Daar staat er wel een. Maar, eh... Uh... Wat is er? Ik wou je alleen maar waarschuwen. Ga niet naar de molen in het Kooselmoeras aan het Zwarte Water. Het is daar niet pluis. Ja, kom nou, ik ben toch zeker geen kleuter? kijken kost niks. Als een blinde in de mist zocht Krabat een tijd lang tastend zijn weg door het bos. En kwam toen terecht op een open plek. Op hetzelfde ogenblik klaarde de hemel op. De maan kwam door en zette alles plotseling in een koud licht. Daar lag de molen. Donker en dreigend lag hij daar in de sneeuw. Als een sterk, gevaarlijk dier dat loert op zijn prooi. Ik hoef er helemaal niet heen. Er is niemand die me dwingt. Helemaal achter in de gang was een zwak lichtschijnsel zichtbaar... Niet meer dan een gloeiende spijker. Waar licht is, zullen er zullen ook wel mensen zijn. Met zijn armen vooruitgestoken tastte hij verder. Dichterbij gekomen zag hij dat het licht door een deurspleet scheen. Nieuwsgierig gluurde hij naar binnen. Hij zag een donkere kamer, slechts verlicht door één enkele kaars. Een rode, vastgekleefd op een mensenschedel die op een tafel midden in de kamer lag. Aan de tafel zat een zwaar gebouwde man. Geheel in het zwart. Met een gezicht zo lijkbleek bleek alsof het met kalk was ingesmeerd. Een zwart verband bedekte zijn linker oog. Voor hem op tafel lag een dik in leer gebonden boek aan een ketting. Hij las... Plotseling keek hij op. Zou hij Krabat door de spleet hebben ontdekt? Zijn blik ging de jongen door Mergenbeen. Zijn oog kriebelde, begon te tranen en maakte alles in de kamer wazig. Krabat wreef zijn ogen uit en voelde opeens een ijskoude hand op zijn linkerschouder. De hand greep hem van achteren beet. De kou drong door zijn jas heen. Zo, zo. Daar ben jij dus. Krabat kromp in elkaar. Die stem kende hij... Toen hij zich omdraaide, stond de man tegenover hem. Jawel, de man met het ooglapje. Hoe kwam die hier nu opeens? Hij was toch niet door de deur gegaan. Ik ben de meester. Jij kan leren, jongen, bij me worden. Ik heb er net een nodig. Dat wil je toch? Ja, jawel. Wat wil je leren? Het molenaresvak, of ook al het andere. O ook al het andere. Accuurd. Hand erop. Ook alles andere. Uh, <laughs> De molen weer. De molen De molen maalt weer. De molen maalt weer. <hums> Kom op, kom mee. Hier slapen maar neer, jongens. Twaalf lage Britsen met strozakken. Zes aan de ene kant van het middenpad, zes aan de andere. Naast elke Brit een kastje en een houten krukje. Op de strozakken elf verkreukelde dekens... Eén slaapplaats was onaangeraakt. De molenaar wees naar een bundeltje kleren op het voeteind. Dat is je plek en dat zijn je spullen. En daar stond Krabat dan. Alleen. In het donker. Langzaam begon hij zich uit te kleden. Toen hij zijn muts afdeed, voelde hij de strookrans. Ach ja, dat was waar ook. Gisteren was hij nog een van de drie koningen. Gisteren, wat leek dat nu lang geleden? Hij sliep als een blok. Tot een lichtstraal hem wekte. Elf witte gestalten stonden bij zijn bed... en keken bij het licht van een stallentaarn op hem neer. Elf witte figuren met witte handen en witte gezichten. Wie zijn jullie? Wij zijn wat jij gaat worden. Maar we zullen je niets doen... We zijn gewoon molenaarsleerlingen. Zijn jullie met z'n elven? Jij bent de twaalfde. Hoe heet je eigenlijk? Krabat. En jullie? Ik ben Tonda, de meesterknecht. En ik ben Juro. Uh, dat is Michal. En uh, dat... dat is Merten. Uh, yeah? Dat is Tatschko. Linsko. En Hanso, uh, Andrus, Peter, uh, Kito en, en Kubo. Maar slaap nu maar weer door, Krabat. Je zal al je krachten nodig hebben hier op de molen. Met zijn twaalfen zaten ze om een lange houten tafel. Er was dikke havermoutpap. Vier jongens aten telkens samen uit één schaal. Krabat rammelde en viel dan ook aan als een hongerige hond. Smaakt dit je, Krabat? Nou, als dit eten smiddags en s'avonds niet zo prima smaakt als dus dit ontbijt, dan is het leven op de molen nog wel uit te houden. Ik zal ervoor zorgen. Aan mij zal het niet liggen. Eet maar zoveel als je wilt, Krabat. Eet maar. Tonda, de meesterknecht, was een indrukwekkende kerel met dik grijs haar. Maar naar zijn gezichten oordelen kon hij nog geen dertig zijn. Er ging een diepe ernst van Tonda uit. Dat lag om precies te zijn aan zijn ogen. Krabat had vanaf de eerste dag het gevoel dat hij hem kon vertrouwen. Zijn rust en de vriendelijke manier waarop Tonda hem behandelde. Maakte dat Krabat zich tot hem aangetrokken voelde. Hebben we je vannacht niet te veel laten schrikken? Nou, viel me mee. Toen hij de spoken zo bij daglicht bekeek, zagen ze eruit als duizenden andere jongens. Ze spraken alle het Wendische dialect en waren een paar jaar ouder dan Krabat. Als ze naar hem keken, las hij iets van medelijden in hun ogen, tenminste, dat dacht hij. En het verbaasde hem enigszins, maar hij stond er verder niet bij stil. Wat hem wel bleef bezighouden, was de kleding die hij op zijn bed had gevonden toen hij kwam. Het waren weliswaar gedragen spullen, maar ze zaten hem als gegoten. Waar hebben jullie die kleding vandaan? Van wie zijn ze vroeger geweest? Heb, heb ik iets stoms gevraagd? Nee, wel nee. Die spullen waren van je voorganger. Ja, en? en? Waarom is die er dan niet meer? Was hij soms volleerd? Ja, zo kun je het wel stellen. Hij was volleerd. Geen geklets hier, praatjes vullen geen gaatjes. Zeg eens na, Krabat, zeg na. Praatjes vullen geen gaatjes. Hij het in je oren. De jongens aten weer door. Maar Krabat had ineens geen honger meer. Zonder dat iemand op hem lette, zat hij radeloos naar de tafel te staren. Of zag toch iemand het? Toen hij opkeek, zag hij Tonda's blik. Zijn knikje. Bijna onmerkbaar. Maar Krabat was er wel blij mee. Het was goed in deze molen een vriend te hebben. Dat voelde hij wel. Krabat! Kom jij maar eens mee! De zon scheen. Het was windstil en koud bomen waren bereikt. De meelkamer. Een laag vertrek met twee kleine raampjes, ondoorzichtig van het stuivende meel. Ook op de vloer meel, het kleefde aan de muur en lag vingerdik op de eikenhouten weegschaalbalk die van de zoldering hing. Kabat, schoonmaken, pak die maar en werk een beetje door. Zo, zodra ik achterklaar ben, ligt voor alles weer onder. Ik doe mijn raam open. Maar de ramen zaten aan de buitenkant dichtgespijkerd. En de deur was op slot. Hij zat opgesloten. Karabat voelde zich nat worden van het zweet. Meel plakte in zijn haar en tussen zijn wimpers. Meel kriebelde in zijn neus en schuurde in zijn nek. Het was als een boze droom waar geen einde aan kwam... Hij dwong zichzelf verder te vegen. Van voor naar achter en van achter naar voor. Zonder onderbreking. Uur na uur. Kom maar uit, Krabat. Middag eten. Tonda. <tondiging> Tonda, ik kan het niet. Ik, ik kan laat niet meer. Maar, laat maar, Krabat. In het begin gaat het iedereen hier zo. Tonda mompelde een paar onverstaanbare woorden en schreef met de hand iets in de lucht. Toen verhief zich het meelstof in de kamer... alsof het redenen spleten wind woei. Een witte rookpluim vloog de deur uit... over Krabats hoofd naar het bos toe. Het meelhok was leeggeveegd, schoon... tot het laatste stofje. Hoe doe je dat? Hey, Tonda, hoe doe je dat? Laten we maar naar binnen gaan, Krabat. De soep wordt koud. Daar zit je. Niet opbreng deze zakken gaan uit de zolder. Ja, ja. Gabat, kom hier. Zie je dat gaan op de viering bij de stortkoker? Uh. Omscheppen, maar behoorlijk van onderaf aanwerken, zodat het niet gaat ontkiemen. Ja, meester. Ja. Dat meel dat jij gisteren gezeefd hebt, zit waardoor nog nog speld. Na het eten doe je het over en je gaat niet naar bed, weer. het pietwijn in orde is. Ik, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Je moet. Gabat. Je moet. Uh. Waterschijn mee! Hatra! Hold je houding vast! Sneeuwwegen! Hatra! Hoe kan niet Meer mensen! Hold het vast! Sneeuwwegen! Hold het vast! Watra! Waterschijn Hoe houden die anderen dat uit? Niemand is ooit moe, niemand zweet, niemand hecht. Hoe kan dat? Keek rond of niemand hem bespiedde en legde toen zijn hand op Krabats schouder. Nieuwe kracht leek uit Tonda in Krabat te stromen. Weg was de pijn. Hij greep de schep en zou er weer met koortsachtige ijver op losgegaan zijn als Tonda hem niet had tegengehouden. Laat de molen nou daar niets merken. Doe alsof het je nog steeds veel moeite kost. Oh ja, ja, gesnapt. In het vervolg kwam Tonda vaak naar Krabat toe en legde hem in het geheim de hand op. Dan voelde de jongen dat hij nieuwe kracht kreeg. Het werk, hoe zwaar ook, leek weer wat makkelijker. De molenaar en de andere jongens merkten er niets van. Rabat, breng hout naar de keuken en help Juro met hakken... en schiet een beetje op, ja? Juro was stevig gebouwd... met korte beentjes en een breed, plat, spoedig volle maansgezicht. Behalve Tonda werkte hij het langs op de molen... Voor het molenaarsvak was hij niet geschikt, omdat, zoals Androes spottend zei, hij te stom was om meel en klei uit elkaar te houden. Joro was deze plagerij al lang gewend. Geduldig liet hij zich het getreiter van Androes aanleunen. Maar voor huishoudelijk werk was hij volstrekt niet te dom. Iemand moest het toch doen, dus vond iedereen het al lang best dat Juro het op zich nam. Koken, afwassen, brood bakken, stoken, vloeren schobben, stof afnemen, wassen, strijken. En bovendien had hij ook nog de zorg voor de kippen, de ganzen en de varkens. Het was krapat een raadsel hoe Juro kans zag met al zijn werk klaar te komen. Maar de andere jongens leken het heel gewoon te vinden. En door de molenaar werd Juro als een hond behandeld. Ik snap niet waarom jij zomaar alles over je kant laat gaan. Hoezo? Nou, zegt de Naar die behandelt je schandalig. En de jongens plagen je de hele tijd. Tom dan niet. Uh, en jij trouwens ook niet. Ja, nou, als ik jou was, hè. Ik zou me wel verdedigen, hoor. Ik zou het niet nemen. Niet van Kito, niet van Androes. Van niemand niet. <laughs> Dat zou jou misschien lukken, krabat. Maar wat wil je? Ik ben nou een sukkel. Nou, loop dan weg. Hè? Gewoon ergens heen waar je beter hebt dan hier. Weglopen? Probeer jij maar eens om hier weg te lopen. Daar heb ik geen reden voor. Nee, nog niet. En het is maar te hopen dat dat zo blijft. Hier, neem dit stuk worst maar mee. Weglopen? Waarom zou ik nou weglopen? Zolang Tom daarmee helpt, kan ik dit werk wel aan. Maar als ik wegga dan toch pas na de winter. Als het weer beter is. zomer. De weiden staan in bloei. Het koren stuift en in de vijvers springen de vissen. Ik heb ruzie gehad met de molenaar. In plaats van zakken te sjouwen, ben ik in het gras gaan liggen slapen. De molenaar heeft me ontdekt. Hij heeft me met zijn stok geslagen. Dat zal ik je inpeperen, Laibam. Is midden op de dag dutjes doen. Moet ik dat slikken? Als het winter was geweest. Als de ijzige wind over de velden had gesneden. dan had ik mijn koest moeten houden. De meester is blijkbaar vergeten dat het nou zomer is. Mijn besluit staat vast. Ik blijf geen dag langer meer op de molen. Ik sluit het huis in... ...haal mijn jas en mijn muts van de zolder... ...en glip weg. Niemand die me ziet gaan. De molenaar zit op zijn kamer... ...met doeken voor het raam vanwege de hitte. En de jongens zijn aan het werk op de zolder... ...en de maalgangen. En toch, ik... ...ik heb het gevoel dat ik stilletjes bespied word... Als ik omkijk, zie ik op het dak van de houtschuur een magere zwarte kater. Die hoort hier niet thuis. En hij heeft maar één oog. Ik buk me naar een steen om hem weg te jagen... en daar ren ik beschutte wilgenbosjes naar de vijver. Toevallig zie ik dicht bij de oever een grote karpen roerloos in het water staan. Met één glazig oog staat hij me aan. Ik loop langs het water tot de plek die ze de woestenijn noemen... Daar blijf ik even bij het graf van Tonda stilstaan. Het graf van Tonda. Vaag herinner ik me dat we op een winterdag onze vriend hier moesten begraven. Plotseling hoor ik een gekras. Een dikke graaf zit naar me te kijken. Zijn linker oog ontbreekt. Een adder slingert zich door de heide. Richt zich sissend op en kijkt naar me. Hij heeft maar één oog. En die vos daar in de struiken die naar me gluurt, die heeft er ook maar een. Ik ren en rust, ik ren en rust... en tegen de avond bereik ik de oorsprong van de rivier de Kozel. In plaats van de uitgestrekte heide die ik verwacht had... sta ik op een open plek in het bos. En daar, in het vriendelijke licht van de laatste zonnestralen... staat de molen. Wel, wel. Daar hebben we krabat. Ik wou je net laten zoeken. Ik ben bobbend niets van de volgende morgen probeer ik het opnieuw nu in alle vroegte voor dag en dauw en in de tegenovergestelde richting het bos uit ik kom door velden en weiden door dorpen en gehuchten. ik spring over beken, ik waat door moerassen zonder ooit te rusten ondanks dat alles sta ik aan het eind van die lange dag weer voor de molen aan het Koosmoeras. nu word ik opgewacht door de leerjongens ze staan er zwijgend bij medelijdend eigenlijk ik ben de wanhoop nabij, maar ik wil niet toegeven. Ik probeer het dus nog een keer. Diezelfde nacht. Eigenlijk ben ik niet eens verbaasd als ik bij het aanbreken van de dag... opnieuw voor de molen blijk te staan. Op dit uur staat alles nog stil. Alleen Juro rammelt in de keuken en Hannes spijt voor huis. Als ik dat hoor, ga ik erheen. Je had gelijk, Juro. Hier kom je niet weg. Was je maar eens eerst, Juro. Drink wat. Hij helpt me bij het uittrekken van mijn natte, met bloed en aarde besmeurde hemd. En zit een kom water klaar. In je eentje heb je het niet klaargespeeld. Maar misschien lukt het met z'n tweeën. Zullen we het de volgende keer samen proberen. J Juro. Juro. Wat is er? Wat is er, wat? Lag je al te slapen? Ik heb van je gedroomd. Je deed me een voorstel. Ik? Nou, <hacht> dat zal dan wel weer mooie onzin zijn geweest. Vergeet het maar. De molen aan het Kozelmoeras had zeven maalgangen. Zes daarvan waren steeds in gebruik, maar de zevende nooit. Die werd de dode gang genoemd. Krabat dacht in het begin dat er misschien een pal van het rad gebroken was... of dat de aandrijfas was vastgelopen. Maar op een keer bij het aanvegen... ontdekte hij wat meel onder de uitloop van de dode gang. Was er dan in de afgelopen nacht gemalen op de dode gang... Het was allemaal erg verdacht. Maar er lag geen graan onder de stortkoker... zoals Krabat had verwacht. Wat er lag, leek op het eerste gezicht op kiezelstenen. Maar toen hij beter keek... bleken het tanden te zijn. Tanden en stukjes bot. Tanden? Nee, nee dat, dat kan nee. toch niet? Dat is je krabat. Kom mee naar beneden voordat de molenaar je in de gaten krijgt. En vergeet wat je gezien hebt, hoor je me, Krabat. Vergeet het. Geregeld ging Krabat met Tonda en een paar van de jongens het bos in om hout te hakken. Dik ingepakt op de slee, met zijn ontbijt net in zijn buik... en zijn bondmut diep over de oren getrokken... voelde hij zich, ondanks de strenge vorst, enorm fijn. Een jonge beer had het niet beter naar zijn zin kunnen hebben. Zo volgden de weken elkaar op... zonder dat er in Krabats leventje veel nieuws voorviel... Toch gaf veel van wat er om hem heen gebeurde hem wel te denken. Het was bijvoorbeeld heel vreemd dat er bij de molen nooit klanten kwamen. In de eerste week van maart sloeg het weer om. Het was werkelijk hondenweer. Stromende regen, vliegende storm... en intussen smolten sneeuw en ijs ziende ogen... zodat de molen dreigde onder te lopen... De molen staat in brand. De jongens stuiven uit hun bed... en rennen stommelend de trap af. Maar ikzelf lig als een steen op mijn brits. Ik kan geen zin verroeren. De vlammen knetteren al in de balken. De eerste vonken sproeien al in mijn gezicht. Waar waren de jongens? Alle stroozakken leeg. Haastig weggeduwde dekens, gekreukelde lakens... Alles was duidelijk zichtbaar in de rode weerschijn van een vlakkerend licht buiten voor het raam. Stond de molen dan toch in brand? Krabat was ineens klaarwakker en rukte het raam open. Hij zag op het erf een zwaar beladen platte wagen staan. Met een stevige huif, zwart geworden van de regen en bespannen met zes pikzwarte zwarte paarden. Iemand zat op de bok met zijn kraag omhoog en zijn hoed diep over het gezicht getrokken. Ook hij was geheel in het zwart. Alleen de hanenveer op zijn hoed was felrood en wapperde in de wind. Het leek wel een vuurtong. Het schijnsel was zo sterk dat het het hele erf in vlakkerend licht zette... De molenaars-knechten renden heen en weer. Ze laagden zakken af die ze naar de maalkamer schouwden. Alles voltrok zich in de diepste stilte en met koortsachtige haast. Er was geen geroep of gevloek, je hoorde alleen maar het geheig van de jongens. En zo nu en dan liet de voerman zijn zweep bovenhoofden knallen. Zelfs de molenaars spande zich in. Hij, die anders geen vinger uitstak, was er nu bij en schouwde om het hardst mee. Hij repte zich opeens naar de vijver... en trok de stutpalen weg om de sluisdeuren open te zetten. Nu hadden de maalgangen eigenlijk met dof geronden moeten inzetten. Maar er liep er slechts één. En die maakte een geluid dat Krabat niet kende... Opeens moest Krabat aan de dode gang denken. Dat bezorgde hem kippenvel. Krabat probeerde de zakken te tellen... maar viel daarbij al gauw in slaap. Bij de eerste hanengekraai werd hij wakker van raterende wielen. Hij zag nog net hoe de vreemdeling met zweepgeknal... over de natte weide wegreed naar het bos. Vreemd! De zwaar beladen wagen liet geen enkel spoor achter in het natte gras. De volgende morgen... ...kon Krabat nauwelijks van zijn strozak afkomen. Je hebt niet zo best geslapen, hè? Dat is maar hoe je het bekijkt. Ik hoefde niet te werken, alleen maar toe te kijken. Maar jullie... ...waarom heb je hem niet wakker gemaakt toen die vreemdeling kwam voorrijden? Zeker weer eens iets wat ik niet weten mocht, hè? Zo zoveel hier op de molen. Ik ben niet blind of doof hoor. En gek ben ik ook niet. Ja, dat zegt toch niemand? En ja, jullie doen altijd wel zo. Jullie houden me overal buiten. Wanneer is dat nou eens afgelopen? Alles op zijn tijd. Je komt er gauw genoeg achter wat er aan de hand is met de molenaren met deze molen. Dag en uur zijn dichterbij dan je denkt. Maar tot het zover is, moet je geduld hebben. Dit is de wijze om een bron te doen opdrogen, zodat hij van de ene op de andere dag geen water meer geeft. Men neemt ten eerste vier op de kachel gedroogde stukken berkenhout van drie en een halve span, ruim een duim dikte, en aan de onderkant voorzien van een driehoekige punt. Ten tweede verstoppen men de bron des nachts tussen twaalf en één uur... met genoemde houtjes... door deze elk op zeven voet... van het midden der bron... in de grond te steken... elk in een andere windrichting... beginnend in het noorden... en eindigend in het westen. Ten derde lopen men... na dit alles zwijgend te hebben volbracht... driemaal om de bron heen... en men spreekt... Het, het was de avond van Goede Vrijdag... Krabat lag moe op zijn brits. Plotseling hoorde hij zijn naam roepen. Het klonk net als in zijn droom toen in de smederij van Petershain. Krabat. Krabat. Kom hier. Aan het eind van de gang stonden de elf leerjongens bij elkaar... De deur naar de zwarte kamer stond open en achter de tafel zat de molenaar. Net als bij Krabat's eerste komst lag weer het dikke in leergebonden boek voor hem. En stond te branden de brandende rode kaars op het doodshoofd. Op jongens, op de stang! Elf raven vlogen langs Krabat de deur naar binnen. Toen hij rondkeek waren de jongens verdwenen. De raven streken neer op een stang in de linkerhoek van de kamer en keken naar hem. Jij bent nu drie maanden hier op de molen, Krabat. Je proeftijd is om, je bent nu geen gewone leerjongen meer. Voortaan ben jij mijn leerling. Hij ging naar hem toe en raakte met zijn linkerhand Krabats linkerschouder aan. Krabat rilde, hij voelde zich ineens Zijn lichaam werd steeds kleiner. Ravenveren begonnen aan hem te groeien. Hij kreeg een snavel en klauwen. Hop, op de stand... Krabat, de raaf Krabat, breide gehoorzaam zijn vleugels uit en verhief zich om te vliegen. Onhandig fladderend doorkruiste hij de kamer, vloog om de tafel en raakte bijna het boek en het dooshoofd. Toen streek hij neer naast de andere raven en klamte zich vast aan de stang. Jij dient te weten, Krabat, dat je hier op een zwarte kunstschool bent. Wij leren hier geen lezen, schrijven en rekenen... maar de kunst, aller kunsten. De zwarte kunst. Dit boek, dat aan de ketting voor mij op tafel ligt... is de Coractor, de helle macht. Het heeft zwarte bladzijden, zoals je ziet... en de letters zijn wit. Het bevat alle toverspreuken ter wereld. Ik alleen ben bevoegd die te lezen, want ik ben de meester. Jullie... De anderen en jij mogen dat niet onthouden. Dat goed. En probeer me niet te bedriegen, want dat zou je duur te staan komen. Begrepen? Krabat. Begrepen? door deze. 11... Dit is de wijze om een bron te doen opdrogen zodat hij van de ene. Dag... Dit is de wijze om een bron te doen opdrogen zodat hij van de ene op de andere dag geen water meer geeft. Steeds opnieuw klonk zo de tekst uit de regels van de hel. En ook de toverspreuk. Nu is vlot, dan weer hakkelend. Een vierde keer, een vijfde, een elfde keer. Nu jij ook, Rabat. Dit is de wijze om een bron te, te doen opdrogen, zodat hij van de ene op de... Laat de volgende keer beter zijn, krabat. Niemand op een zwarte kunstschool kan gedwongen worden om te leren. Maar als je, je probeert in te prenten wat ik uit de co voorlees, kun je er veel aan hebben. Doe je het niet, dan berokken je alleen jezelf maar kwaad. Betekent dat. Krabat, wakker worden. Wat is er? Opstaan. We moeten het teken halen. Het teken? Ja. Het is midden in de nacht. Daarom juist. We moeten het teken de nacht voor Pasen halen. Wij allemaal. De anderen zijn al op pad. Waar gaan we heen? Naar het moordkruis. Kijk daar... Een vuur? Ze zijn ons al voor geweest bij het moordkruis. Laten we maar naar Bomen's Dood gaan. Bomen's Dood? Kijk daar. Bij dat houten kruis. Deze plaats noemen ze Bomen's Dood. Jaren geleden is hier een man... Een zekere bomen omgekomen bij het hout hakken. Tenminste, dat zegt men... Niemand weet er tegenwoordig nog het fijne van. En wij? Wat moeten wij hier doen? Het is de wil van de meester dat we de paasnacht allemaal buiten in de open lucht doorbrengen. Twee aan twee. Op een plaats waar ooit iemand een gewelddadige dood is gestorven. En wat dan verder? We moeten een vuur stoken. En zo waken we dan bij dit kruis tot de nieuwe dag aanbreekt. En op dat moment brengen we bij elkaar teken aan. Hé, hey, Tonda. Ja, wat is er? Gaat dat altijd zo toe op een zwarte kunstschool? Ik bedoel dat de meester een stuk uit de Corractor voorleest... en dat wij het dan uit ons hoofd moeten leren? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat nou de manier is om te leren toveren. Toch is het zo. Was de molenaar kwaad omdat ik niet had opgelet? Nee. In vervolg zal ik mijn hersens er beter bij houden. Denk je dat het me zal lukken? Ja hoor. Luister, Krabat. Hoor je de klokken? Spaß Het was vroeger thuis en dan gingen de meisjes in de paasnacht zingen door het dorp Van middernacht tot het aanbreken van de dag Ze liepen in rijen van drie of vier En één was de kantorka, de voorzangeres Het meisje met de mooiste zuiverste stem Die liep op de eerste rij en die mocht voorzingen Zij alleen Ik heb van een meisje gehouden Worshula heette ze nu ligt ze sinds een half jaar op het kerkhof in Zwartskom. Ik heb er geen geluk gebracht. Niemand van ons op de molen brengt de meisjes geluk, zie je. Dat komt, weet ik niet. <laughs> en ik wil je niet bang maken. Maar als je ooit van een meisje gaat houden, krabat. Laat het dan niet merken. Zorg vooral dat de meester het niet merkt. Wat heeft de meester ermee te maken dat je meisje doodging? Ik weet het. wel weten is dat Worcela nog in leven zou zijn als ik haar naam niet had genoemd dat ontdekte ik pas toen het te laat was maar jij bent nu gewaarschuwd krabat als je een meisje hebt laat dan nooit haar naam vallen op de molen laat je hem door niets of niemand de wereld ontfutselen hoor je wakend niet en slapend niet anders ben je ongeluk over jullie maak je maar geen zorgen ik geef niks om meisjes dat zal heus niet veranderen Nu moeten we elkaar teken geven. Je weet toch wel wat een pentagram is? Nee. Kijk. Een vijfpuntige ster, Vijf rechte lijnen die elkaar snijden. Zodat hij in één streek getekend kan worden. Dit is het teken. Probeer het eens na te maken. Ja, dat is toch niet zo moeilijk. Eerst doe je zo en, en dan ga je zo en zo. En... Oh nee. Nee, dat is fout. Uh, nog eens. Uh, zo en dan. Ja, zo. Ja, goed zo. Hier, houtskool. Nu moet je op je knieën bij het vuur gaan liggen. En dan over het vuur heen moet je dit teken op mijn voorhoofd aanbrengen. Ik zeg je wel voor wat je erbij moet zeggen. Hierbij geef ik jou... Hierbij geef ik jou... Mijn broeder. Mijn broeder. Met houtskool van het kruis. Met houtskool van het kruis. Het teken van de geheime broederschap. Het teken van de geheime broederschap. Gebod. Kijk. De meisjes uit het dorp. Vlug, kom mee. We zijn paaswater gaan halen, we mogen ze niet aan het schikken maken. Het was bij ons in het dorp ook het gebruik. Op Paasmorgen moest voor zonsopgang... zwijgend paaswater uit een bron worden gehaald. En ook weer zwijgend naar huis worden gebracht. En wie zich ermee waste, die zou het hele jaar door mooi en gelukkig zijn. Tenminste, dat zeiden de meisjes... En bovendien zou je, als je zonder om te kijken het Paaswater naar het dorp bracht, je toekomstige geliefde ontmoeten. Wie weet of dat niet waar was? Zeg na! Ik buig mij onder het juk van de geheime broederschap. Ik buig mij onder het juk van de Ik geheime broederschap. Ik buig mij onder het juk Onthoud van de geheime broederschap. Onthoud dat je een leerling bent. Zeg jij dat nog maar, Onthoud zeg je, dat ik de meester ik ben. Onder het juk van de geheime zeg broeders. na. Begint er u op te lijken. Meester, Onthoud dat meester. Je zal ik nu. En immer. In alles. Zeg na. Zou Meester, zal ik nu. En immer. In alles. In alles. De molenaar had Goorzaam. boven de open huisdeur een ossenjuk gehangen. Op schouderhoogte aan weerskanten vastgespijkerd aan de, de deurpost. Toen de jongens terugkwamen moesten ze er één voor één onderdoor. Ook Tonda en Krabat viel deze ontvangst de beurt. Nu pas drong het tot Krabat door... dat hij van nu af aan volstrekt aan de molenaar onderworpen zou zijn. Uitgeleverd met lijf en ziel, op leven en dood, met huid en haar. Hij voegde zich bij de anderen... die achter in de gang op het ontbijt schenen te wachten... Allen droegen ze het pentagram op hun voorhoofd. Net als Tonda en hijzelf. Vooruit aan het werk! De molen maalt weer! Opschieten! Dus dat noemen ze hier paasdag. Vannacht geen oog dicht gedaan. Geen ontbijt. Een schouwen maar. Zelfs Tom daar raakte al spoedig buiten adem en transpireerde hevig, zoals allemaal. Het zweet droop van hun voorhoofd, in hun nek en over hun rug... tot hun hemde en broek aan hun lijf kleefde. Hoe lang moet dat nog doorgaan? Hij ziet waar hij ook kijkt overal verbeterde gezichten. Ieder kreunt en heigt en zweet. Het pentagram op de voorhoofden vervaagt meer en meer, opgelost in zweetruppels. Ze zijn bijna niet meer te zien. En dan... Dan is ineens alle inspanning verdwenen. Weg is de pijn in zijn rug, weg de steek in zijn zij. Hij kan weer zonder moeite ademen. Hé, hey, hoe kan dat? Hey, tonda! Moet je kijken, Tonda! Met één sprong is hij op de vliering. Hij slingert de zak van zijn schouder, pakt hem bij twee punten... en draait hem juichend in het rond voordat hij hem leegschudt. Het lijkt wel alsof er veren in de zak zitten in plaats van graan. Het is of de knechten andere mensen zijn geworden. Ze rekken zich uit, ze lachen, ze slaan zich op hun dijen. Ja, Krabat. Zolang we teken op ons voorhoofd dragen, moeten we werken als paarden. Tot het bij iedereen is weggespoeld door het zweet. Nooit spraken ze meer over Tonda's verdriet om zijn meisje. Nog over de paasnacht. Maar Krabat kon nu wel vermoeden waar Tonda in gedachten geweest was... toen hij als dood bij het vuur had zitten staren. En steeds als hij terugdacht aan de hele geschiedenis met Worsula... schoot hem de kantorkaar weer te binnen, de voorzangerijs uit Schwarzkolm. Haar stem, zoals die op middernacht geklonken had. Hij begreep niet waarom het hem nog zo bezig hield. Hij kon het maar niet van zich afzetten. Ten tweede het zaad van brandnetels en wingerd... ...en het linkeroog van een gier. Men lopen daarmee s'nachts... Dit is de wijze om de velden te vernietigen. Men neemt ten eerste oog. de hoeven van een zwart veulen... ...en wingert. Ten tweede het zaad van brandneefels en wingert... ...en het oog van, van een, van een, gier. Wingert, en het van een gier. Vanaf dit moment en begon en Krabat en aan het levensritme de in de molen de te wennen. Eenmaal per week op vrijdag... ...verzamelden de jongens zich na het eten voor de Zwarte Kamer veranderden zichzelf in raven... en ook krabat leerde dat al gauw... en streken neer op de stang. Iedere keer las de meester... hun een bepaald gedeelte uit de koractor voor. Driemaal achtereen. Waarna zij het moesten nazeggen. De weersbetovering... de hagelspreuk... de omgang met de zogenaamde vrijkogels... dat zijn kogels die altijd hun doel treffen... hoe je je onzichtbaar kon maken... de kunst van het uit jezelf treden... En zo nog veel meer. Krabat repteerde onvermoeibaar alle zinnen en spreuken onder zijn werk en s'avonds in bed... om ze toch maar goed in zijn hoofd te prenten. Want zoveel had hij er al wel van begrepen. Wie de kunst der kunsten beheerste, had macht over mensen. <lacht> En soms hadden ze ook plezier van de kennis die ze in de zwarte school hadden opgedaan. Ik snapte er niks van. Ik dacht dat we op de markt een os moesten gaan kopen. Maar toen opeens riep ik. En toen stond er een koe achter mij. en Juro was weg. En toen hij weer omkeek, was ik een oud boertje geworden. Die had zijn gezicht moeten zien. Kijk. hebben hier een koe? Ja, en we gaan hem verkopen ook. Ik ga hem verkopen. Het is de wil van de meester. En ja, als een Juro nog slacht. Geen paniek. Als we Juro verkopen, hoeven we alleen de halsen waar we normaal meevoeren bij ons te houden. Op die manier kan hij altijd weer teruggetoverd worden... in welke gedaante dan ook. En, en, en dat lukte nog beter dan we dachten. Ja, Tonda moeten horen, wie biedt er voor deze prachtige koe? Twintig uh, uh, gulden, meneer. Beetje weinig, meneer. Tweeëntwintig. Uh, uh, uh, Beetje weinig, meneer. Uh, 23 dan. Ja, zo ging hij maar door totdat een dik zag dertig gulden Je ja, had Tonda moet moeten zien. Alsof hij met zijn hand over zijn hart streek. Nou, uh, vooruit dan maar, meneer. Maar ik wil het halster wel houden voor zo'n bedragje. En bij de eerste de beste herberg ging die handelaar gelukkig iets drinken. En ten afscheid heb ik nog maar eens een keertje. En toen ben ik als een zwaluw weggezeild. Tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik ook. Je hebt je opdracht goed uitgevoerd. En ik denk zo dat Krabat er een hoop van geleerd heeft. Nou, en Nou weet ik hoe leuk het is om te kunnen toveren. Leuk? Ja, misschien heb je gelijk. Leuk is het soms ook wel. Waar gaan we heen? Turf steken, paddenstoelen zoeken, hout sprokkelen. Tonda, kom op. Ik kom. Het was eind oktober en onverwacht zonnig en warm weer. De veenderij lag in het hoogst gelegen deel van het Kozelmoeras... aan de overkant van het zwarte water. De zon scheen en de berken weerspiegelden zich in de plassen langs de kant van de weg. Het gras op de heuvels was al geel en de heide was al lang uitgebloeid... Rode bessen spikkelden hier en daar tussen de struiken als kleine bloedruppeltjes. Uitladen, we zijn er! In een smal gedeelte legden ze de planken over het zwarte water en staken ze met paaltjes vast. Daarna legden ze de planken achter elkaar zodat er een baan ontstond. Dat halen we nooit. We moeten nog veel meer planken hebben. Oh nee hoor, is niet nodig. Kijk maar. Van de dichtstbijzijnde berg brak Juro een takje af... ...liep ermee de kruiwagenbaan af en tik... ...de planken werden langer en langer... ...tot ze de stekerij bereikt hadden. Ik vraag me af waarom we nog zouden werken... ...als we toch alles kunnen toveren zonder ons verder moeten maken. Dan dacht je maar. Je zou er gauw schoon genoeg van hebben. Zonder werk zitten is niks op de lange duur. Ten slotte kom je vroeg of laat in de goot terecht... Tonda, mag ik nou weg? Waarom? te zoeken. Fluit maar als ik terug moet komen. Hopelijk heb je je groot mes meegenomen. Ja, als ik er een had, ja. Je mag het mijne lenen. Hier. Maar zorg dat je het niet kwijtraakt. Hij wees hem hoe je het mes met een drukje op de zijkanten van het heft kon openen. Het lemmet sprong eruit. Zwart geblakerd. Alsof Tonda het boven een kaarsvlam had gehouden. Nu jij. Laat maar zien of je ermee overweg kan. Toen Krabat het mes liet openspringen, was het blank en glanzend. Hoe, hoe kan dat? Is er iets? Nee. Ga maar gauw. Straks ruiken de paddenstoelen nog lont en gaan ze voor je op de loop. Vier dagen werkte ze in de veenderij. Viermaal ging Krabat op de paddenstoelenjacht, maar hij vond niets. Trek je niet aan. Zo laat in het jaar kan je niet verwachten dat je nog iets vindt. Kom op, we gaan weer naar de molen. Juro ging vooruit met de volgeladen wagen En Krabat liep met Tonda door het moeras De eerste nevelen vormden zich al boven de turfkuilen en poelen Krabat moest aan zijn vluchtdroom denken De droom waarin hij bij het graf van Tonda was geweest Was dat niet ergens hier buiten waar ze hem begraven hadden? Maar Tonda liep goddank levend naast hem. Ik wilde je iets geven, krabat. Hier. Als aandenken, mijn mes. Ga je dan weg? Misschien. En de molenaar dan? Ik kan me niet voorstellen dat hij je zou laten gaan. Ze waren bij de woestenij gekomen. Een vierkant open plek, wat kromgegroeide dennen rondom. Een rij langwerpige, platte heuveltjes... Het leken wel graven op een verlaten kerkhof. Ze waren overwoekerd met heide en onverzorgd. Geen kruis of steen te zien. Van wie zouden die graven zijn? Neem het dan. Neem mijn meskrabat. Het heeft een bijzondere eigenschap, die moet je weten. Als je ooit in gevaar bent, ernstig gevaar... verkleurt het lem zwart, zodra je het openknipt... Zwart? Ja, zwart. Alsof je het boven een kaarsvlam had gehouden. Na de mooie herfst viel de winter al vroeg in. Twee weken na Allerheilige begon het aanhoudend te sneeuwen. Weer moest Krabat sneeuwruimen en de toegang tot de molen vrijhouden. Maar ondanks alles kwam Pete Oom de eerstvolgende keer dat het Nieuwe Maan was... weer met zijn wagen aangesneld dwars over de besneeuwde wei... zonder te blijven steken en zonder één spoor achter te laten. Krabat trok zich niet veel van de winter aan... ook omdat het ondanks al die sneeuw niet erg koud was. Maar de andere jongens leken dan nogal onder het buk te gaan... Ze werden elke week kribbiger. En toen het tegen oude jaar liep... werden ze steeds onhandelbaarder. Wat mankeert ze toch? Ze zijn bang. Waarvoor? Daar mag ik niet over spreken. Je zal het vroeg genoeg merken. Maar jij dan? Ben jij dan niet bang, Tonda? Banger dan je denkt. Slaap nou maar. rusten, Tonda. Koop dicht. Ja, Hé, zeg, kom. Ik mag toch zeker wel goede nacht zeggen? Koop dicht, zei ik. Laat die jongen met rust. Deze nacht komt ook wel om. Ga liggen en wees stil, joh. Slaap lekker, Krabat. Een gezegend uiteinde en een goed begin. Gewoonlijk sliep Krabat de hele nacht door... tot hij de volgende morgen gewekt werd. Maar deze keer werd hij omstreeks middernacht... vanzelf wakker. Tot zijn verbazing brandde het licht... en de andere jongens waren ook wakker. Het was... Doodstil in huis. Zo stil dat de jongen dacht... dat hij doof geworden was. Tonda? Nee. Nee. Tonda! Wat gebeurt het? Krabat, kom. Kom mee. Ga weer naar bed. Nee, maar Die schreeuw, die schreeuwde net! Dacht je dat wij hem niet gehoord hadden? Alle jongens zaten in elkaar gedoken op hun britsen. Zwijgend met grote ogen staarden ze naar Krabat. Nee, toch niet. Ze keken langzaam heen naar de slaapplaats van Tonda. Is Tonda er niet? Nee. Je ziet toch wel dat zijn plaats leeg is. Kom, kom. Ga liggen, ga liggen. Probeer te slapen. En niet Janke begrepen, met janken maak je niets ongedaan. Ze vonden Tonda op nieuwjaarsmorgen. Hij lag voorover Onderaan de zoldertrap Die middag Droegen ze Tonda en een kist van dennenhout De molen uit Het moeras over Naar de woestenij Het graf was al gegraven De wanden van de kuil met rijp bedekt De uitgegraven grond ...lag al ondergesneeuwd. U hebt geluisterd naar het eerste deel van een driedelig hoorspel... ...De Nachtmoren, een hoorspelbewerking van Meester van de Zwarte moren ...van Otfried Preussler. De rolverdeling Krabat Marcel Maas, Molenaar Joost Prinsen, Verteller Jaap Wieringa, Juro Gila Vrijsen en Tonda Arman Pol. Techniek Rens Spijnk en Ferry van Nienmegen. Productie Gini van Duren. Radiobewerking en regie Johan Dronkers.